Op de A4, hoofdlid richting Vlaardingen, bij knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. Hij heeft te maken met aanrijdingen op de A20. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Watergraasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Woerden, 10 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. De A13, Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Kleinpolderplein, 13 kilometer. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij knopen Terbrechtse 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En richting Hoek van Holland, na een ongeluk bij Vlaardingen, 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n drie kwartier. Op de A27, Breda richting Utrecht. Bij Lexmond, 8 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A27, richting Breda tussen Houten en Noorderloos, 14 kilometer. Dan nog de N201, hoofddorp richting Hilversum, bij Meidrecht 4 kilometer. Tot zover de verkeers. Ja, met Steve Ray Vaughan gaan wij met Little Wing het laatste uur alweer in van Rock at CFM. Het kan ook nooit normaal, zeg ik altijd. Als je één keer een zending hebt gedaan, dan heb je zoiets van, nou die drie uur is mij echt te kort. En dat blijkt toch maar weer. Nou ja, goed. Nou, er werd dus net gevraagd uh, van, god is er iets uh, wat, uh, wat je wil draaien, wat eigenlijk uh, zelden op de radio te horen is. Nou ja, goed. Ik heb nog wel iets in de kast leren. Ik wil, ik wil het wel graag draaien. Voor sommige mensen is het te hard. Dan zou ik zeggen, dan nou zet de radio maar wat zachter. En voor de anderen zeg ik, draai los die knop. System of a Down, de band uit Armenië. Ja, want daar komen ze vandaan. Ze komen niet uit Amerika, ja, wel uit Amerika, maar... Een oorsprong Armenië. Ingrid Melstein en Ronnie James Dio. Als je vraagt wie is dat, staat op mijn shirt. <laughs> ...geen klepper in de hartklepper van krijgt... ...dan weet ik het niet meer. <laughs> oh, dan zou je zeggen van... ...zijn we er al bijna? Ja, we zijn er bijna. Nog niet. Eddie Ferders Band met Alive, terwijl Pearl Jam. Je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort, Rockets ZFM. Tussen 5 en 8. Nou, we gaan weer richting de klok van 8 uur. Nou, we hebben nog eventjes natuurlijk. En uh, ik kreeg naar de vraag over, uh, over Rainbow. Er werd gevraagd van, heb Ronnie James nu al... Heb Ronnie James? Hoor mij toch eens wel in Nederlands. Zoveel accentloos ook. Heeft Ronnie James die altijd bij Rainbow gezongen? Nee, niet altijd. Deze bijvoorbeeld... Is zonder Ronnie James... Nou, dan moet je er eventjes wachten voor lopen, want uh, voorlopig komen ze nog niet. Het is wintertijden. En dan bruis ik altijd wat minder. Ik moet het hier eventjes mee doen. Uh, ik hoop dat het allemaal in de smaak valt. En je mag het me rustig laten weten natuurlijk. Mail ik aan altijd. willembruis@gmail.com. En heb je suggesties, verzoekjes of zeg je nou, ik vind het ook helemaal niks. Ook dan mag je mailen. We pakken even een live trackje erbij van uh, Roger Waters. Van het album In the Flesh. En dat heet Mother. En dat ken je natuurlijk ook van Pink Floyd. Mother, do you think they'll drop the ball? Mother, do you think they'll let like the song? Try to break my balls. Mother should I kill the wall? Mother, should I run for president? Trust the government. Now, baby, baby, don't you cry Ja, ja, ja, ik heb de microfoon schuiven naar die opgezet. Ik ben nou helemaal onder de indruk van dat nummer natuurlijk. Roger Waters in The Flash. En uh, die zangeres die er uh, op de achtergrond bij staan... je moet eigenlijk eens een keer op YouTube kijken. Uh, onder de oudere jongeren onder ons... vroeger had je een duo, Make and Katie en Katie Kissoen. En nou, Katie, die zit dus uh, in de backinggroep van uh, Roger Waters. En dat is ook niet zomaar iemand natuurlijk. Nou, eens even kijken. Wat, wat, heb, wat heb ik nog meer eigenlijk? Ik denk wat stof eraf blazen noemen. Zo. Moet even kijken wat dit is. Voor alle liefhebbers. Je luistert nog steeds naar... Rock at ZFM. Live vanaf Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Ah, daar, krijg je, daar krijg je wel een heel warm gevoel van natuurlijk. Ik wel. En uh, aan de berichtjes te zien allemaal... Uh, ik word doodgegooid met berichtjes. En dat vind, ik, uh, dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik leuk. Want dan is het toch een teken dat er geluisterd wordt naar... Rock at ZFM. Van ZFM Zandvoort. En we gooien deze er eventjes tussendoor. Knocking on Heavens door. Guns N' Roses. King of Heavens door en je luistert naar Rocket CMM. Wat heb ik allemaal in de aanbieding nog? Nou, deze nog. jongens, we gaan de laatste 10 minuten in. Rock at ZFM. En uh, de verzoekjes blijven binnenkomen. Dus uh, ja, we moeten de volgende keer wat gestrukt, gestrukt, gestrukt. Wat, wat beter om elkaar afgestemd. <laughs> en er wordt gevraagd om uh, de oude band van uh, Slash. De Revolver Met uh, Fall to Pieces. Nou natuurlijk, omdat daar komt die Stel Revolver met Fall to Peace is. Jongens, we gaan zo meteen de laatste vijf minuten in. Rock at CFM. En ik heb een belofte gedaan. En ja, ik zou het dan nog ietsje draaien van Soat. Uh, dan ging geen Soap. Dat is op op asfalt, beton. Nee, soad. System of a Down. En het nummer Los in Hollywood. Het is vrij rustig. Nu. Streets are filled with strays You should have never gone to Hollywood They find you to time you Say you're the best they've ever seen You should have never trusted Hollywood System of a Down the Lost in Hollywood. En dit wordt echt weer tijdens uh, weer in Nederland komen, want ja, ik heb iemand beloofd om daar ja, toch naar de concert toe te gaan. En de laatste keer is dat uh, niet helemaal goed gegaan. En ik vind me zo beloofd, maar ik schuld. Dus uh, ja, beste vrienden, het laatste nummer wordt ingezet. Tillizy, Sun Goes Down. Zitten we bijna op. Twee minuutjes. Ik hoop dat jullie hebben genoten allemaal. En uh, ik wil jullie bedanken voor alle verzoekjes. Want er zijn er echt heel veel geweest. En denk je van nou. Dit past wel in het uh, programma van uh, ZFM. In de programmering van ZFM. Gewoon even laten weten. Vanaf hier zeg ik in ieder geval een hele fijne avond nog. En ik hoop dat jullie lekker hebben gegeten. En afgewassen. En de borrel daarnaast ook nog eens een keer. Ik zeg tot snel weer. Dag dag.